Dus kijk, ik woon, subhanallah, dat is een kleine, dat is een kleine, een kleine kelima, een korte samenvatting van enkele punten van Ibn al rahimahullah in zijn boek. Zie hoe enorm dat die beloning is. Ik weet niet of uh, Allah o'a'lam, maar ik denk niet dat er iemand hier zou zijn die zou zeggen van, oké, okay, niet speciaal, subhanallah, usual stuff. En dit is iets dat we zelfs niet kunnen voorstellen. Maar als wij dit, als wij dit weten van Allah subhanahu wa ta'ala, en Allah subhanahu wa ta'ala wanneer Hij belooft, Hij komt zijn belofte na. En Allah subhanahu wa ta'ala breekt zijn belofte nooit. Het enige wat Allah subhanahu wa ta'ala van ons verwacht, is Hem te aanbieden. In pure zuiverheid en exclusiviteit. Dat is het enige dat Allah subhanahu wa ta'ala van ons verwacht. وما jinn er eens illa liyabudun? En, zoals Ibn Abba sallallahu alaihi haan heeft gezegd, illa li wahidoon. Dat betekent om zijn eenheid te bevestigen in exclusiviteit. Dat is wat Allah subhanahu wa Taala van ons verwacht. Allah subhanahu wa Taala verwacht om hem te aanbieden zoals het moet. En zijn aanbieden is een, brede, een breed concept. Hij aanbieden is leren over zijn dien, toepassen, verkondigen en sabr hebben voor hetgene dat, dat moet komen. Dus de beproeving En de mensen, subhanallah al-adim, zij weten deze enorme, deze enorme eh, beloning... ...en een kleine arrestatie is te veel. Of een kleine boete tijdens dawa is te veel. Of een beetje problemen hebben in uw maatschappij is te veel. Of een slechte blik te krijgen van mensen is te veel. Ja, subhanallah. hoe lang leven we? De profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft gezegd in de hadith sahih... ...dat deze niet yani de umma van Mohammed sallallahu alaihi ...leeft tussen de 60 en de 70. En de profeet Zassum heeft gezegd En heel weinig uh, zullen deze overschrijden. Ons leven is tussen de 60 en de 70. Tuyp, 70 jaar, wij 70 jaar. Als we gaan kijken naar 70 jaar, dan slapen we praktisch de helft. Eten, drinken, amuseren. Wat blijft er dan over? Van die beproevingen en die kleine... En we moeten rekening houden. De beloning is enorm. Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons meer dan wij dat wij zullen kunnen wensen. En het enige wat wij moeten doen is een beetje standvastig blijven. Is een beetje moeten verdragen. En weet, dat, weet één ding. Voor de ikwa die die illusie hebben van wallahi, ik kan dat niet aan. Nee. En wallahi, dit is te veel voor mij. Onmogelijk. La Allahu illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala kan u niet beproeven meer dan dat je aan kunt. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala, heeft beproeft zijn dienaren, dus zoals de profeet hem heeft gezegd, op het niveau van hun iman. Iemand met heel veel iman zal Allah subhanahu wa ta'ala zwaar beproeven. En iemand met weinig iman zal Allah subhanahu wa ta'ala op zijn niveau beproeven. Dus die illusie van Allah subhanahu wa ta'ala heeft mij een mosiba gegeven, heeft mij me beproefd met iets dat ik niet aankan, dit is pure Allah. Allah, die weet wat hij in ons hart ziet. En Allah subhanahu wa ta'ala kent onze iman En Allah subhanahu wa ta'ala kent onze overtuiging. Dus hij beproeft ons op dat niveau. En het is aan ons om te bewijzen dat Allah subhanahu wa ta'ala onrechtvaardig is. Als we het tawhid bestuderen zoals we bezig zijn, dan hebben we esmauw effect van Allah subhanahu wa ta'ala. En hebben we ook bepaalde eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala die we moeten ontkennen van hem. Waaronder bijvoorbeeld onrechtvaardigheid. Onrechtvaardigheid is niet van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is nooit onrechtvaardig geweest. Hij is niet onrechtvaardig. En hij zal ook on, nooit onrechtvaardig zijn. En niet in deze dunia. En ook niet in de al Dus hoe kunnen wij dan zeggen dat wij de beproving dat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft gegeven. Waarmee dat hij onze zonde vergeeft. Waarmee dat, dat hij onze standvastigheid test. Hoe kunnen wij deze niet aanvaarden van Allah subhanahu wa ta'ala. Zouden we ons niet moeten schamen. Daarom ik gewoon. Degene die inshallah heel het boek wilt lezen. Dat is, dat is een prachtig boek. En uh, dat is, inshallah, mijn maseha voor mezelf en voor, voor de broeders. Lees die boek, inshallah. Uh, natuurlijk, we kunnen niet heel de boek doornemen hier, want dan, moeten wij, dan hebben we uren en dagen nodig. Maar al ila bilad En die boek is ook vertaald in het Engels, voor degenen die die willen inshallah. Ook in het Nederlands. Ook in het Nederlands, neem ik alagheer. Ook in het Nederlands. Een heel interessant boek. Lees die boek. En inshallah, later even kijken naar de bestraffing. ...in jahannam al ayyadu billah, Mog Allah subhanahu wa ta'ala ons ervan beschermen... Amen. Amen. ...om te kunnen weten. En dat is ook voor ons een hele goede boost. Dat is onze beloning naar waar wij zullen gaan, inshallah. En dat is ook de beloning voor de koffaar die ongelovig zijn. Dat is waar dat zij zullen gaan. En ik denk dat alhamdulillah goed is om te weten... Uh, wat de hel inhoudt en wat de bestraffing is in de hel. Dat uh, is een verlichting, een verzachting voor ons om te weten waar Obama gaat als hij sterft op die manier. En de, de rest van de koffar, alhamdulillah, uh, ze hebben veel streken en zij voelen zichzelf interessant en uh, zij voelen zichzelf geroepen voor de dien van Allah subhanahu wa taal, te bestrijden. En wanneer wij de, de beelden zien, wanneer wij de beelden zien van onze ikwa, Overal ter wereld die worden gebombardeerd en afgeslecht door deze kofaar En wanneer wij zien wat de kofaar dagelijks doet tegen onze omma, Om onze harten te verzachten kunnen wij een beetje gaan kijken wat de bestraffing is van Allah subhanahu wa ta'ala voor deze vuile kofaar Dan zullen wij ons inshallah een beetje beter voelen. En dan mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons zeker niet uh, deze beloning ontnemen. <tieden> Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons belonen met het allerhoogste niveau van het paradijs Ik wanneer wij vragen, vragen wij het allerhoogste De profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft ons geleerd dat wanneer wij vragen, vragen wij het allerhoogste En inshallah Allah subhanahu wa ta'ala zelf in welke niveau wij zitten Of welke niveau wij krijgen Maar jullie moeten weten dat bijvoorbeeld in het paradijs Zoals, uh, uh, zoals imam Anwar al-Awlaqi in een van zijn lezingen zegt, in het paradijs kunnen wij gewoon gaan zitten, zeggen assalamu alaikum, ya Abu Bakr, ya Khalifat Rasulillah. En zitten we naast Abu Bakr, en kan hij voor enkele duizenden jaren even vertellen wat hij heeft gedaan, bij de oorlogen van Rikda bijvoorbeeld, of bij een of ander incident, of hoe hij zichzelf voelde in de grot met, Allah, met de profeet. Alayhi wa Allah, Allah. Of kunnen wij gaan naar, ou, naar Umar, of kunnen wij gaan naar Khalid ibn al-Walid, Sayfullah al misloon. En wij vragen hem over de geze. Wat hij heeft gedaan met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. duizenden jaren. Hij heeft tijd en jij hebt tijd. En hij zal nooit zeggen van halas. Ik heb genoeg van uw vragen. Vertrek. Zoals die Mashay vandaag, mashaAllah. Een beetje te veel vragen stellen, halas. InshaAllah we gaan door moeten gaan. Sahaba radiyallahu anhum En de profeet blijft zitten met hun. Duizenden jaren. Stel wat je wil van vragen, luister maar. Deze beloning in het paradijs. We kunnen van huis naar huis gaan. Bij de Khulafa, bij de Sahaba, bij de Mb'ye. We ontmoeten Isa alayhi salatu wa sallam, We ontmoeten Musa salatu wa We gaan naar onze vader Ibrahim, salatu wa We kunnen hem dan vragen: Ja, Ibrahim, ja, Ibrahim, hoe was het gevoel toen je de afgode van uw tijd hebt afgebroken? zoen beloning heeft wenen het paradijs met met Allah subhanahu wa ta'ala. Jismoq Allah subhanahu wa ta'ala als die beloning heeft. Amen. Mog Allah subhanahu wa في ons standvastigheid geven. Amen. Wat heel belangrijk is, en de profeet sallallahu alayhi wasalam heeft ons geleerd dat wij een het woord het hart, komt van het, degene die verandert. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze harten standvastig houden op deze dienst. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons sterkte geven en standvastigheid geven in de beproevingen. Er zijn heel wat beproevingen, ik En voor de broeders die da'wa meedoen en die mee de da'wa dragen, er zijn beproevingen en er komen beproevingen aan. Wallahi, 17 juni of ik weet niet welke dag dat zij, zullen de, dat zij die rechtszaak willen doen, dat is een kleine beproeving er komen nog 10 keer erger en dat is geen anomalie, welkomeer ben أكثر. voorgaan voor meer hoe meer beproevingen er komen. De mujahideen in Afghanistan zeverta al zelf. Zoals de Sheikh eh de Ostad Mohammed Yasser fak Allah asra amin van de mujahideen بعد خروج الروز mijn baard is wit geworden, nadat de Russen zijn vertrokken uit Afghanistan. De oorlog met de Russen was op zich geen fitna. Zij waren daar alhamdulillah en de mujahideen waren daar en er was een nasser van Allah en er waren karamet. Wanneer is het verkeerd gelopen, wanneer de Russen zijn vertrokken en de overwinning er was, dan zijn shayateen al-ins gekomen om de mujahideen af te dwalen, om al imara al om de sharia te implementeren. Dan, zijn alle, dan is de fitna gekomen. En yani, Wanneer wij dichter komen bij het doel, komt de fitna. Daarom moeten we standvastig zijn en reden te meer om te studeren over deze ding om onze harten te vullen met tawhid en harten te vullen met la ilaha illallah wanneer de beproeving komt dan staan we als een blok beton één rij om de beproeving te gaan. te gaan. Waakhruh da'awana rabbil alam. فقد فل حديدا فأجر الأرض ودع مشعلة فقطع الباغ وريدا فوريدا